4 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Tunesië heeft een nieuwe grondwet goedgekeurd. Deze grondwet geldt als een van de progressiefste in de Arabische wereld. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. Er is ook een tijdelijk kabinet aangesteld... dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De grondwet, de voorlopige regering en de verkiezingen... worden beschouwd als de laatste stappen naar volwaardige democratie. En dat is drie jaar na de volksopstand in Tunesië. Het Italiaanse centrumrechtse minister van Landbouw, de Girolamo, treedt af na beschuldigingen van corruptie. Volgens geheime opnames bemoeide zij zich met openbare contracten. De opnames zijn gemaakt in 2012 voordat ze minister werd. De Girolamo ontkent de beschuldigingen. Ze vindt dat haar collega's in de regering Letta haar laten vallen.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 Michael Moore en Ryan Lewis zijn tot nu toe de grote winnaars... bij de uitreiking van de show, voorafgaand aan de Grammys. Het duo won bij de show in Los Angeles vier prijzen... waaronder die voor beste nieuwe artiest en beste rapalbum. Armin van Buren won geen Grammy, hij was genomineerd... in de categorie beste danceopname... maar die prijs ging naar de Duitser Z voor zijn nummer Clarity. Het weer? Het is droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het noorden en het oosten kan het glad zijn. Morgen en dinsdag wordt het 3 tot 6 graden. Morgen schijnt de zon, maar vooral in het westen en het noorden zijn er ook winterse buien. En woensdag gaat het weer vriezen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 KRO De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lier. Dat nieuws was echt precies twee minuten. Dat had ze heel mooi gedaan. Complimenten. Goed, hoorspel op herhaling. De vierde serie van Sprong in het Heelal, getiteld De Terugkeer van Mars. En alweer het slotdeel, Vier Verbannen. Wij vragen nu aandacht voor de vierde serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het Heelal.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 Vier keer per dag! Je lichamen draaien over. Kijk is de tweede giro. Als je nu niet komt, zijn we voor altijd van elkaar gescheiden. Jeff, yeah, volgens de juiste berekeningen ben ik in aardse jaren nu 152 jaar oud. Mijn god, dat geloof ik niet. Dat kan ik niet geloven. Nee, Jeugdverdrijf zodra ik niet langer op deze planeet ben. Nee! Begrijpt u nu waarom ik niet met je mee kan gaan? Jeff, yes, kom nou toch jongen, het is bijna tijd. Nee, wacht! Cassia kom terug! Ik hou van je! Mijn hart zal bij je zijn. Draag mijn halsketting voor altijd. Doe nooit af. Mijn neemma, kijk, daar komt de schotel aan. Wat komt die doen? De Soterianen gaan. Ze zullen je zien. Dat weet ik. Wat zal er met je gebeuren? Je hebt ons geholpen te ontsnappen. Ik zal worden verbannen. Waar ga je dan heen? Ik zal me aansluiten met de Soterianen. Misschien vind ik daar mijn vader en moeder terug. Kastya, kom. kom toch met mij mee? Verdorie, Jeff, schiet nou toch op. Ik sluit de deur. Nee, mits, niet doen. Ik hou van je, Jeff. Ik zou graag met je meegaan. Twintig seconden. Ik helemaal zo zoals ik ben. Jong, en moet niet stoppen. Chef, Verdorie, schiet nou toch nee. eindelijk eens op. Snel. Nee, ik wil dat... Nee. Ja, nee, ga nee, zitten. Nee, ik wil dat gaat! Ja, nee, nee, Niks acht, te maken. Vlug, vlug, vlug, vlug. Zes, ah. vijf, vier, okay? drie, ja. twee, ja, hij is okay. één. Start.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 Nou, voor twee dagen zullen we langzaam al bekende details kunnen onderscheiden. Het is ons gelukt. We zijn door de tijdsbarrière gekomen.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 Dag luisteraars. Mijn naam is Koen Diriks En als een hedendaagse algemist ga ik op zoek naar gouden muzikale momenten... en prachtige pareltjes uit de poëzie. Ze was een dichter die bijna nooit interviews gaf. Die streng waakte over haar privéleven. Ik heb het over M. Vazalis. In deze Musica Poetica licht ik een tipje van de sluier op... over haar leven aan de hand van teksten uit de biografie van Maaike Meijer... en enkele gedichten uit haar kleine oeuvre. Vazalis' eerste bundel, Parken en Woestijnen, verschijnt in 1940... en krijgt lovende kritieken, onder andere van Menno Ter Braak. Die schrijft dat Vazalis zich onderscheidt met haar eigen toon... van de haar omringende jonge dichters. Ze ontwikkelt een zeer eigen idioom... die de precieze uitdrukking wil zijn van het onzegbare... zoals dat zich aan haar voordoet... Haar zelfvertrouwen als dichteres is wankel... maar de kritiek van Menno Ter Braak helpt. Ze is tevreden over haar gekozen pseudoniem. In 1936 gaat ze een jaar naar Afrika om aan te sterken. Ze heeft veel last van haar broze gezondheid. Uit die tijd stamt het nu volgende gedicht... Onweer in het moeras. Onweer in het moeras. Naast het vlakke, gladde meer...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 I feel I'm knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door Knock knock knocking I'm sick and tired of the war. I don't know if it's night or if this the sun rising high.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 Anthony and the Johnsons, met hun cover van Bob Dylan... Knocking on Heaven's Door. In de oorlog zijn er drie aangrijpende persoonlijke ervaringen... die haar diep raken. Allereerst natuurlijk de verschrikkingen van de oorlog zelf. Denk aan veel verhuizingen, voedselschaarste, haar ouders die weer intrekken bij haar. Daarbovenop komt het verlies van Dickie... Haar zoontje die sterft als hij net anderhalf jaar is... aan een polio-epidemie die in die jaren 2000 doden zou vergen. En tenslotte de psychose van haar man Jan in 1943. Ze was met hem getrouwd in 1939. Jan was ook een artsneuroloog. Hem wordt door de Duitsers gevraagd aan te wijzen... wie zijn Joodse patiënten zijn. Hij weigert dat maar hij lijdt zwaar onder de consequenties daarvan. Hij slaapt niet meer, heeft angst voor zijn eigen gezin... en wordt uiteindelijk drie maanden opgenomen. Kiek neemt zijn praktijk over... maar lijdt zelf veel aan vreselijke hoofdpijnen. En eind 43 is er opnieuw een depressie van Jan. In die tijd, zo rond 1943, noteert ze een droom... met een vogel Phoenix die later tot gedichten in haar tweede bundel leidt. Uit die bundel het aangrijpende gedicht Kind. Kind. Er was een lichte warmte boven zijn gezicht... als van de aarde s'avonds, als de zon verdween... en als de wind in een gordijn ging licht zijn adem in en uit zijn lippen heen. Hij was het leven zichtbaar bijna zonder schaal... En niets dan leven. Tot de rand geschonken en zonder smet of schaduw neergezonken. En opgestegen in de broze bokaal. Hoe wijd was nog de doorgang tot het leven. En hoe toegankelijk voor zijn eb en vloed. Hoe licht en stil en schoon is met de dood hij op het lege strand alleen gebleven. Mm. Oh uh -huh. James Vincent McMurrow met Follow Me Down the Red Oak Tree van zijn debuutalbum Early in the Morning. Toch maakt Vazalis weergaloos mooie aantekeningen die ze na de oorlog publiceert in Criterium onder de titel Fragmenten uit de journaal. Een zo'n fragment van 21 januari 1945 luidt als volgt. Het sneeuwde de ganse dag. We gingen met de poen, dat is een hond, door het verboden park met een slee. Het park was belachelijk mooi en Poentje ook. Nu regent het, goddank. Overmorgen worden de rassia's verwacht. Elke avond als we nog samen in bed liggen, lekker warm en veilig en met de gezonde kindertjes, ben ik zielsblij. Voorlopig staat de analyse stop. Geen tijd en geen zin. Toen ik gisteren door de Geet der Borgstraat liep... kwam ik langs een huis waarin het raam een cactus bloeide... met veel paarsrode knoppen. En in de kamer zat een vrouw met witte haren. Een ketel stond met fijne stoom uit zijn tuit op de kachel. Ineens rook ik weer de lucht in oma's kamer. Een schone, oude dameslucht. Een dunne, steriele, lieve lucht... Ze zat daar met haar zachte witte handen, met de papierdunne zachte huid. Haar bleek maakte gezichtje en op haar hoofd driekante rondjes. Alles was zilverig in die kamer, ook de stoom. En de planten bloeiden omdat ze niets anders meer te verzorgen had. Nog een gedicht uit haar tweede bundel, de vogel Phoenix, die in 1947 verschijnt. Hij huilt en uit zijn slaapversteende ogen springen de tranen, water uit de rots. De wimpers zijn ermee behangen, zij fonkelen op zijn witte wangen. Zijn klein gelaat is vast en trots. Hij huilt en schijnt toch onbewogen. Hij is alleen, rechtzittend in mijn armen, alleen en in zijn kleine droom verstrikt, in zijn klein land. Ik kan hem niet verwarmen, hem niet vertroosten als zijn lichaam snikt. Tot hij ontwaakt en luistert naar mijn zingen en mijn gezicht bekijkt en plots herkent. En glimlacht, gelichtend door de tranen die er hingen en met zijn hele ziel mij open toegewend. <tied> Je hoorde Una fortiva lagrima, gezongen door Roberto Alagna... over misschien wel de bekendste traan uit de muzikale geschiedenis. Het komt uit de opera L'Elysée d'Amour van Donizetti. Ook die tweede bundel, De Vogelfoenix, van Vazalis... krijgt lovende kritieken. Typerend is wel dat direct na het verschijnen Vazalis zegt... die versjes zeggen me niets meer, ik hoop maar dat ze goed zijn... Het schrijven van de bundel is ook een rouwproces geweest. Ze draagt hem op aan Dickie met de woorden He has outsoared the shadow of our night. Maar het afronden van de bundel betekent niet het einde van haar verdriet en rouw. Ik lees nu het gedicht voor het sprookje. Voor mijn moeder en dochtertje. Zij luisteren beide naar haar oud verhaal. Wondere dingen komen aangevlogen. Zichtbaar in hun verwijde ogen, als bloemen drijvend in een schaal. Er is een zachte spanning in hun wezen. Zij zijn verloren en verzonken in elkaar, het witte en het blonde haar. Geloof het maar, geloof het maar, alles wat zij vertelt is waar. En nooit zal je iets mooiers lezen. phone nights and pawns upon the squares, blood is drawn up from the well. Secret signs brought the crime right to she is Je hoorde Mother and Child van David Sylvian. Vazalis heeft vaak pogingen gewaagd om ook proza te schrijven... maar nooit tot haar eigen tevredenheid. Het bleef een terugkerende worsteling. Biografe Maaike Meijer schrijft hierover... Vazalis' poëzie komt voort uit een verlichte werkelijkheidsbeleving die ze steeds beter gaat herkennen zonder haar te willen ketenen. Eenmaal in die stemming valt alle bedenken en redeneren weg en doet de taal zelf blindelings het werk. Het geeft haar intens geluk. Bij proza gaat ze te veel nadenken. Ze wordt er mismoedig en dof van. Begin jaren 50 is er een moeizaam proces naar haar derde en laatste bundel zelf zegt ze: mijn dichterlijke emotie is op. Het lijkt op een midlife crisis. Ze heeft last van een ernstige hernia en treurt nog steeds over haar overleden zoontje Dickie. Op 9 juli 52 schrijft ze een in mijn ogen wonderschone aantekening in haar dagboek. Ik citeer opnieuw uit het prachtige boek van Maaike Meijer. Als ze een stuk over haar angst in haar dagboek heeft geschreven... slaat de stemming als schrijvende, waarschijnlijk door het schrijven, om... en ziet Kiek verheugd hoe er een dik roomwit nachtvlindertje naast haar komt zitten. Daar gaat ze meteen helemaal in op en schrijft. Hij heeft fijne wenkbrauwtjes, los van zijn hoofd... en hij zit stil als een tentje op de woestijn van schrijfpapier. Klein is hij maar het is alsof er onder zijn vleugels voor mij plaats is. Een lichte, witte ruimte. Als Vazalis iets bijzonders waarneemt, valt de somberheid van haar af. Ik eindig met een laatste gedicht. Des nachts wanneer ik wakker lig en wacht en naar het licht verlang, springen voor het allereerste licht alom de bronnen van gezang. Ver in het park, in het diepste duister, niets luider dan verrukt gefluister en zeer nabij, uit luide kelen en dan weer stil en plotseling velen. Totdat het alles samenstroomt, de grote stilte wordt dooraderd en heel de nacht lijkt geboomd door duizend vogelen bebladerd. Dan doven, sneller dan de sterren, de stemmen van nabij en verre. Nauw hoorbaar uit een stille mond de adem van de ochtend stond. <kling> valt hij toch opeens uit. dat is ook wat. Zo, ik zit hier net een mooie recensie te lezen... van Sharon Jones en de Kings. Die moet ik... Uh... Nou, dat is heel jammer. Dat was natuurlijk Minnie Ripperton. En, uh, en een prachtige bijdrage. Doe de uh, slot maar, die rustige. Heb je die voor handen staan? Nee, die heb je niet voor handen. Geen niet. Oh, dat is de Quantic. Nou ja, maakt niet uit. Uh, dit was een mooie bijdrage weer van uh, Koen Dierks. Hij uh, maakt uh, dat muzika Poetica ook voor de concertzender Utrecht. En af en toe uh, krijgt hij, krijg ik er eentje. En dit was er weer eentje. Uh, waarvoor dank, Koen. Goed, laatste toontjes. Jammer dat het nummer uh, zomaar uh, ophield. Ik geloof dat het hele dalet er even uit lag. Nou, maakt niet uit. Tot zo. Tot na het nieuws.